je bent zwaar genakt Door die kanker bitch Heb je weer een jaar verkracht En hoe ervaar je dat? Hoe verklaar je dat? Je hebt haar gewoon Met de goede maat betrapt Ze heeft je nagetrapt En ook nog raak geklapt. Je hart was even iets Waar zij de baas van was Hé joh, een maakt je Ze was niet laat verdacht Heb haar nooit gemogen, nee Ik haat haar hart Ze zag het taskaart En je hebt de verkeerde kaart gepakt Ik snapte nooit Dat ze in je hart een plaats bezat Mensen zijn vaak te slap Want wat het plaats verklapt je had één keer met iemand anders aangepakt, Zonder vertrouwen had je geen verraad gehad Er blijft ook één ding wat ik van Klaas niet vat Maar ja, maakt niks uit want het verpestte niks Ervaring hebt geleerd dat het een sletje is Ik hoop dat je haar snel uit je hersens wist Weer zo'n situatie van achter het net gepist En een sneaky met die Mattie, dat was echt een list Stond ze nu voor me, had ik er in haar bek gepist Je had je echt vergist, het is een gekke bitch Maar het was moeilijk af te lezen van een nep gezicht Bitch, ik noem je een klikslet, is Raoul, toen Daniel jou als maar een pik hebt Je vindt vet, dat Bussum ook een klik hebt, hou je kutte weg bitch, voordat ik je bitch slap Je maakt me agressief, je weet dat ik dan blind ben, en het kan me niet verrotten of je nou een chase bent Denk nog eens na over wat je geflikt hebt, je hebt geen goede reden waarom je Raoul in hebt Nu lach ik erom, hoop dat je je zin hebt, wat ik overal hoor is, is, is een klikslet Leslie, je hebt het voor altijd verpist. Dus luister nou naar deze wijze. Blijf lekker, Janke bitch. En blijf gestrist, Blijf bij ons weg en krijg de pet.